Zo. Ja, recht hartelijk. Uh, goedemiddag alweer. Het is uh, vandaag uh, 14 januari. Het is. Uh, ja, toch? Zeg ik het goed? Zeg ik het niet goed? Nee, het is 15 januari. Jans, een beetje opletten. Uh, het is weer One of the Days. Alles ligt eruit. Uh, ons internet ligt eruit. Um, Tussen Haarlem en Leiden rijden geen treinen... want er is een er zijn wisselstoring. Dan weet u dat ook vast. zit dus die kant toevallig nog op moet tussen Haarlem en Leiden... en verder dus rijden en geen treinen. Want uh, de, de, uh, dankzij het fantastische bedrijf ProRail... ligt er weer eens een, een storing. En uh, nou ja, verder. Uh, <laughs> we hebben het gewoon naar ons zin. Uh, dank aan Henny Rukert voor uh, twee uur lang Watertorensport. En daar ging ook van alles mis, heb ik begrepen... Ja, gasten die niet opkomen en dagen, ziek en weet ik het allemaal, zwak, ziek en onderweg, weet ik het allemaal niet. Nou ja, oké, okay. het kan allemaal gebeuren natuurlijk, hè. Oh ja, en dank aan Charles natuurlijk voor de techniek, die heeft het programma van mij overgenomen. Dat blijft hij ook doen de komende tijd. Kan ik lekker gewoon mee op deze lunch. En Angela is er ook vandaag, Als ook dat is weer een nieuwe dienstregeling, want voortaan is Angela er op vrijdag. En op woensdag hebben we onze nieuwe Ingrid. En uh, maandag, als alles goed gaat, Irene. En dinsdag... Uh, uh, Imka. En op donderdag Dolly. Nou jongens, het is weer goed gevuld allemaal. Het enige probleem is dat uh, door het feit dat internet eruit ligt... hebben we ook geen Spotify. Dat betekent ook dat alle nieuwe muziek en zo uh, die ik normaal altijd heb, die is er ook niet. Ja... Het is allemaal droevig, maar misschien komt het nog terug en zodra het terug is, nou dan grijpen we in hoor, daar kunt u vast op rekenen, zodra het uh, allemaal terug is. Maar ik heb even goed nog wel muziek voor u hoor, ja. Allee, het zijn allemaal oude platen, ja daar kan ik ook niks aan doen. Ja, het zijn allemaal oude platen, maar nou, ja dat is ook wel eens leuk natuurlijk. La la la la. Dus laat maar beginnen dan, dan hebben we het maar gehad. Ik kan gewoon lekker een lekkere nieuwe plaat draaien, of een oude plaat draaien. We met 10CC! En de Wall Street Shuffle!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 En, vol. en dat allemaal van uh, Ten cc Lekker de plaat hoor! Woehoe! Ja, dat ook nog. Nou. Het schijnt dan allemaal net op tijd, allemaal toch weer rond te komen. Hè? Yeah. Want uh, zoals ik het nu zie, dan uh, doet alles het weer. Dus uh, uh, heb ik weer geluk natuurlijk? Ja. Heb ik weer geluk? Zou ik geluk hebben? Je bent het maar nooit. Je af en toe eens geluk heb. Ja. Nou ja, je bent het maar nooit. Dat wil ik niet. Wacht even hoor. Ja, we zijn er weer. Woehoe! I'll be there to save the day. Superman got nothing.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 is mine, only one at a time. Is mine only one at a time My life precious is yours is mine and look at the time my car so precious is yours is mine anderson peak and uh cool boy Van maar goed, dat belangrijk mee. Soms dan kom je gewoon ineens leuke dingen tegen. Maar uh, ik vind het wel lekker klinken: een beetje swingen, gezellig, een beetje dansbaar. Internet het doet, jongen, nou, dan heb je er toch wat aan, hoor. Oh. Henderson <laughs> Peak en Schoolboy Q. Ja, en... Uh, oh, oh. Onze, uh, de man van uh, de vorige programma had ook allemaal pech, hè. Geen internet, geen gast. En, nou, om het een klein beetje goed te maken voor Henny Ruckert, dames nou, en heren. Want ik weet dat hij een groot fan is van Herman van Veen. Hij drie, een mooie drie-in-een draaien van... Herman Drie van Veen. Eén, één, ja. Dank je, Lex. Een, een, Drie prachtige liedjes van Herman van Veen.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 Om jood te zijn. Niet elegant genoeg voor neven. Geen licht, alleen maar valse schijn. In eigen kilheid zo gevaarlijk dat men voor liefde zich verschaalt. Zo aan het eind van elk verlangen Maar dan een vriend te zien Die Het stadion is Henny Rukkerts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 Uitgullend, die over die bal heen trapt. En de Spanjaarden gelijk gevaarlijk het schat op de bieden. Maar het is Piet Schrijvers bekwam op zijn post. Die daar Carrasco, Francisco Carrasco, van de eerste kans voor de Spanjaarden afhoudt. 3 in 1, 1.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 Geen moeilijker was, Europeaan, Geen gastarbeider was in dienst genomen. Of toch het vuile werk moet ook gedaan. Van concentratiekampen zou men praten, ach, dat valt wel.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 Zou dan het goede, schone, ware nog bestaan als het net even anders was gegaan? Dat was onze 3-1. Vandaag de drie prachtige liedjes van Herman van Veen. Achtereenvolgens uh, hoor u een vriend zien huilen. Kan ik niet. En uh, daarna de bom valt nooit. En daarachter dan weer, als het net even anders was gegaan. Drie prachtige teksten. Uh, dat eerste nummer, uiteraard, van Jacques Brel. En andere ja, twee weet ik zo niet. Volgens mij van hemzelf. Prachtige liedjes dus, de bom valt nooit en eh, als het net even anders was gegaan. We het naar ZFM Lunch, dus we zijn een beetje achter op het tijdschema, maar dat is de schuld van ProRail en de schuld van Singel, want de treinen rijden niet. En eh, ja, dus waren Ansel en ik eh, nogal laat in de studio. En als je dan ook nog geen internet hebt, en je kunt je computers niet opstarten, Ja, daar, was, nou, daar gaat het echt allemaal hartstikke fout. Maar goed, we zijn er weer. We doen het. het nieuws komt ietsje later. Angela is nog druk bezig. Maar uh, het, het komt hoor. Maakt u zich geen zorgen. Like. Het komt allemaal. Goed. Nou, muziek dan maar weer. Want uh, ik zit hier niet om. Wanneer uh, met de oude Nederlanders op te I'll be dead friend. Jody Abakkes. Where's my And it is Toto. Stop loving you. nummer. Ja, want u kent waarschijnlijk die andere versie. Die, uh, die pompeuze versie die door Phil Spector uh, geproduceerd was. Nou weet iedereen zo langzamerhand dat ik helemaal geen fan ben van Phil Spector en zijn productie. Ik vind het eigenlijk drie keer niks. Maar dit is dan een uh, remake ervan, die uh, later nog eens een keer gemaakt is door Ike en Tina Turner. En deze swingt wel. Het is gewoon een fantastische goede versie van, uh, van dit prachtige nummer River Deep and Mountain High. Hé, hey, ben je er? Ja, ik ben er. Ik ben, ben, er, ik ben, ben, er. ben je gearriveerd? Ja. Ja. ja? ja, ja. Je, ze weten dus ook wat single betekent, hè? Heb ja. je het al gehoord? Oh, ja, nee. Zelfs wel. in gewone gevallen onbetrouwbaar. <laughs> Zo. Oh, oh. Hmm. Ja, nou, we zullen nu wel eruit gegooid worden gelijk... maar dat maakt dan ook weer niet. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Jansen. Eigenzinnig en zelfstandig. Zo ziet burgemeester Niek Meijer Zandvoort... Volgens hem is de badplaats in dat opzicht eigenlijk een republiek. En tijdens de toespraak op 8 januari liet Meijer weten... dat hij niet van plan is te stoppen als bestuurder... maar juist door wil gaan met het verder uitbouwen van de gemeente. Welkom op de eerste nieuwjaarsreceptie van de Republiek Zandvoort, zo grapte hij. Hoewel hij liever spreekt van een eerste stap naar Groot Zandvoort... Uh, in plaats van Groot Haarlem. Zandvoort draagt geen bestuurlijke taken over... want daarvoor is de zelfstandigheid en eigenzinnigheid te groot. Al dus, Niek Meijer. Een scooterrijder is woensdagavond in Botsing gekomen met een auto. Rond acht uur ging het op de kruising van de Lange Herenvest... en de Schalkwijkstraat mis. Beiden zagen elkaar te laat en konden hun aanrijding niet meer voorkomen... De scooterrijder, een maaltijdbezorger, liep hierbij slechts lichte verwondingen op. Zijn scooter was echter wel een bacher. Ja, dat spreekt voor zich. Een 32-jarige Tsjech heeft de Alkmaarse politie gisteravond flink bezighouden. Tijdens een wilde achtervolging reed de man in op een politieagent. De Tsjech viel op door zijn rijgedrag en kreeg daarom een stopteken. Hij negeerde dit en ging er als een haast vandoor. Even verderop reed de man in op een politieagent die nog maar net op tijd kon springen in de berm. Uh, sorry, De achtervolging ging verder en eindigde even later toen de Tsjech een bocht naar de A9 verkeerd inschatte. Hij slipte en belandde daarbij in de berm waarop hij werd klemgezet. Agenten moesten een raam van de auto aan inslaan om de man aan te houden. De man had veel te wel gedronken en hem wordt poging tot doodslag ten last gelegd... en zijn auto is in beslag genomen. Ook bleek hij nog twee boetes open te hebben staan. Mooi, die is aan de beurt. Pech voor de Tjech. <laughs> ja, dat ruimt ook nog. Eigen dikke bult ook ja. zo, nog zoiets, hè? Om het even in het west te houden. De N9 is tussen Schorrel en Sint-Maartenszee dicht in verband met bergingswerkzaamheden. Er is bij Sint-Maartens-Vlotbrug een vrachtwagen in de berm beland. Uh, en deze uh, held over. Dus men is bang dat hij over de weg heen uh, terechtkomt. De truck zit op dit moment nog muurvast. Het verkeer kan er via de parallelweg wel langs. Het is nog niet duidelijk wanneer de weg weer wordt vrijgegeven. Vorig jaar bleek dat de geluidsinstallatie in de aula van de begraafplaats aan vervanging toe was. De gemeenteraad heeft daarom in november 2015 een bedrag beschikbaar gesteld voor een nieuwe installatie. De nieuw aangeschafte installatie kan ook beelden afspelen tijdens een uitvaart. En uh, tot zover de berichten. of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag draait het ook om buien en vanwege een koude bovenlucht is er grote kans op winterse neerslag in de vorm van hagel en natte sneeuw. Ook kan het daarbij onweren. Het wordt ongeveer 5 graden, maar in stevige buien zakt de temperatuur uh, enkele graden. Vanavond en vannacht blijft het buiig en de temperatuur daalt naar 2 graden boven 0. Maar tijdens buien kan het zelfs een beetje vriezen. Let dus op in het verkeer, want het kan uh, lokaal glad worden. Zaterdag kunnen er ook nog winterse buien vallen en zondag lijkt het vooralsnog droog te blijven. Wel wordt het kouder, de temperatuur dicht dan dicht bij het vriespunt en uh, de wind wordt harder dus voor het gevoel is nog uh, een stukje kouder warme chocolademelk weer dus Van onze Within Temptation. Symfonische metal noemen ze dat. Dat heet Mother Earth. Prachtig nummer trouwens, dat wel. Internationaal van 1 uur, uh, dames en heren. En dat is een nieuwe, en die is van uh, een band die heet Vent Farm a vampire. En dan doen we dat uh, heet Parking Lot. How do you find her?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 De band. En, uh, het nummer dat. Uh, een beetje stevig, lekker. Nou ja, dat mag ook wel eens. Een beetje stof uit je oren en zo. Hè? Dus, uh, dat is soms wel eens goed. Een beetje stof uh, eruit. En uh, dit nummer dat heet. Derhalve Parking Lot. Stel voor de lunch. De, gaat er even uit, dames en heren. Want we gaan nu even meenemen. Naar het uh, nieuws van 1 uur. Tot zo. Tot zover. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.